And the world, but come, but come, whatever it what you want. One move, but we're moving. And the world, but come, but come, whatever it what you want. This is the life life best, best under your feet. This is the life life best, best. En in de ether op 106,9. Straks meer. GFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Ik werk met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie bekijkt of het mogelijk is om al het personeel steeksproefgewijs op drugsgebruik te testen. Vorig jaar zijn 98 militairen ontslagen omdat ze drugs hadden gebronen genomen. Commandanten mogen nu al een urinetest afnemen bij militairen die verdacht worden van drugsgebruik. Maar Defensie wil een stap verder gaan en steekproeven invoeren. Maandag gaf Turner Jury van Gelder toe dat hij cocaïne heeft gebruikt. Hij werkt ze bij Defensie. Negen regionale kranten verschijnen vandaag met een noodeditie. Door een computerstoring in het redactiesysteem verdween gisteravond alle kopij voor de regio regiokaternen. Redacteuren hebben een aantal artikelen opnieuw geschreven en daarna zijn in alle EIL noodedities gedrukt. De storing treft onder meer de Gelderlander, de Stentor en het Brabants Dagblad. De werkloosheid onder laag opgeleide schoolverlaters neemt de komende tijd fors toe. Ze merken de gevolgen van de economische crisis het hardst, blijkt uit onderzoek. Het gaat vooral om scholieren die de lagere leerniveaus van het MBO en het VMBO hebben gevolgd. Op lange termijn vallen de gevolgen voor deze groep schoolverlaters mee. Ze zijn niet voorgoed verloren voor de arbeidsmarkt. In Zuid-Afrika is de staking van bouwers van voetbalstadions voorbij. De belangrijkste vakbond voor bouwvakkers heeft een akkoord gesloten met de overheid. De details worden vanmiddag bekendgemaakt. Vorige week werd bij zes WK-stadions het werk neergelegd. De bouwvakkers eisten een loonsverhoging van 13 Per maand verdienen ze ongeveer 270 euro. De Zuid-Afrikaanse voetbalbond wilde de staking zo snel mogelijk beëindigen. In december moeten alle stadions voor het WK van volgend jaar klaar zijn. Israël heeft tijdens de oorlog in Gaza oorlogsmisdaden gepleegd en gebroken met eigen morele codes. Blijkt uit anonieme verklaringen van Israëlische militairen. Die zijn gepubliceerd door de organisatie Breaking the Silence. Daar kunnen militairen met gewetensbezwaren terecht. Ze zeggen onder meer dat ze opdracht kregen om Palestijnse burgers als menselijk schild te gebruiken. Het weer aardig wat zon in het noorden op een bui: het wordt ongeveer 20 tot 25 graden. Dit was het. NOS Sjoerd.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 liefde is zo us.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 They call the sermon Tiptoes to my room every night And just as sprinkles started Any whisper Go to sleep Everything is alright I close my eyes Then I dress of you.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 I'm Met, nee, niet Nicky. Lisa, ja. Met uh, halleluja. De meningen zijn veel over. in uh, ieder over, geval over verdeeld. Hè. Over, uh, ma, ja, is, is het liedje nou wel mooi of niet mooi?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 Maar we bruggen moeten bouwen. En we pakken etiketten op het hart van iedereen. Maar het leven is geen leven. Als je mens van je wil houden. Dus we moeten bruggen.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 Haven't